Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het KNMI heeft voor bijna het hele land code oranje afgegeven... vanwege het winterweer. Rijkswaterstaat adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken... en de weg niet op te gaan. De waarschuwing duurt tot vier uur vanmiddag... en geldt voor alle provincies, behalve Limburg en de Wadden en de Wegenwacht adviseert automobilisten die toch de weg op gaan, een dikke winterjas mee te nemen. Ook een opgeladen telefoon is erg handig. De ANWB raadt ook aan om voor vertrek de hele auto sneeuwvrij te maken. Want als sneeuw van het dak op de voorruit valt, dan zie je helemaal niks meer. En eenmaal op de weg genoeg afstand houden. En in sommige supermarkten zijn de schappen leeg. Door het winterweer konden versproducten niet op tijd worden geleverd. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Zo is er geen groente, fruit of zuivel bij enkele vestigingen van Albert Heijn. En ook zijn honderden online bestellingen geannuleerd omdat bezorgen te gevaarlijk is. Gaan we naar het weer. Vandaag valt in het hele land sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Maar het voelt wel wat kouder aan door de matige tot krachtige zuidenwind. Tot over het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel voor het team. Dan de files, als ze er al staan, hoor je nu van ah, recht. Goedemorgen. Twee files, 1 op de A7. Groningen Heereveen bij. Alle ah, vind ik zo mooi. Challenbert. Oh ja, ja dat, is echt, dat is echt vries, toch? Of is dat Gronings? Ik denk bij Fries, het he? Ja, ja, ja. Fries, maar. Maar het klinkt 5 Vijf minuten, ander op de N32, Leeuwarden, Herenveen. bij het Leppa Aquaduct. Vijf minuten. Nou, sterk als je daar achteraan sluit. en hou er een beetje rekening mee. dat vanochtend wel eens een hele drukke ochtendspit zou kunnen worden. Code Oranje voor vrijwel het hele land afgegeven. in verband met gladheid en sneeuwval. En dan de eerste luisteraar. Ja, die zoeken we gewoon, hoor. via 0909 -30058. Zou leuk zijn als je al onderweg bent uh, vanochtend. Dus 0909 voor luisteraar nummer 1. op deze 7 van januari.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 wat staat er voor deze woensdagmorgen? Een witte woensdag. Het is twee over zes en muziek is hier van Phil Collins. Radio 538. Ik begrijp niet dat mensen dat gejengel en dat geginnengap... op de nuchtere maag allemaal aankunnen. Het is niveauloos. het is verschrikkelijk, het is plat. Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in. De 538 ochtendshow. Radio 538. Is er op zich niet zo heel veel aan de hand? Uh, veel om 6 over 6. Aan de start van een gloednieuwe editie van deze radioshow woensdag 7 januari. Ik was gisteren al redelijk kritisch over Utrecht, dat het daar is. Ja, ja, ja, dat was je. Fantastisch was de. Is het opgelost? Fantastisch. Nou, het schijnt het grootste probleem te zijn dat er uh, op een gegeven moment... er stond al een file nog voordat zij wilden gaan strooien. Oh. Dus die strooiwagens die hebben eigenlijk... Uh, het, het, het, het sneeuw was al plat gereden door de auto's... voordat de strooiwagen echt uh, iets uit kon halen. Maar nu, perfect. Nou, gelukkig. Dus hebben geluisterd naar je. Nee nee, nee maar ik moet zeggen, het viel, uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal met samen genepen gisteravond naar de weersverwachting zitten kijken. Want als je een ochtendshow maakt, dan weet je jij, ja, je bent vroeg op de weg. En dat geldt voor heel veel van onze luisteraars op dit moment natuurlijk ook. Maar het valt uh, tenminste de route nou ja, die... in Bergen was het al uh, heel ja? erg aan het sneeuwen. Ja, jij hebt een helse tocht, hè, achter de Nee, rug? dat viel wel mee, hoor. Het was eigenlijk alleen maar dat, dat... stukje. Meer en... voor je partner was het een helse tocht. Ja. <laughs> nou, jij bent Emiel gebracht vanochtend. Ja. Want heeft jouw man jou gereden? Ja, nou, ik keek altijd aan. Ik dacht, dit kan ik toch niet doen? Maar hij heeft jou en gereden en gebracht. Ja, heel lief. <laughs> Oké, okay, ja. ja. Maar dan dacht ja. ik wel, uh, Emiel was hier uh, vanochtend. Dacht ik toch van, uh, ah, het is gezellig om even samen maar te dan, zeg? Echt een Ja. Maar dat is echte liefde. Ja... Ja, en nu zit hij. Dus maar rijd jij dan en zit op hij naast je? Of rijdt hij, hij dan? Hij is en... gereden. Ja, man, fantastisch. ja, hij kan goed rijden. Maar dan, ja. is dat ook de reden dat hij zoiets heeft van... nou laat mij nee, maar doen? maar hij zag mijn stress vanochtend. Ik denk dat hij... En, jij moet natuurlijk die, die, die linker lens er nog uit. Ja, en uh, en ik, dit en dat, en dat. Ik denk en, dat Emiel dacht... En, oh, en, uh, je, je bloeddruk, zegt hij. Je bloeddruk. <laughs> ik rij nog me mee. <laughs> nou, de is superlief dat dat gedaan is. Nou, maar, fijn, fijn dat je er veilig bent, Florentine. Dat komt wel echt... Maar je echt heel erg mee, nu nog. Nu nog. Ja. Ja. Als je de, de, de sneeuwradar checkt, nu er komt wel echt een pak aan. Dus uh, ja. Ja, he. mocht het nu nog meevallen, dan. Uh... Wees voorbereid. Ja, als het kan werk thuis is het advies. Code ja. Oranje is van kracht. Eigenlijk voor zo'n beetje heel Nederland in verband met die sneeuwval. Ja, en er zijn natuurlijk altijd mensen die die wel gewoon de weg op moeten. Nou ja, wij zijn er ook allemaal een van. Uh, Bakkers. Uh, maar is bijvoorbeeld uh, zijn de weekmarkten nu nog gaande? Oh, dat weet ik uh, normaal niet. heb je natuurlijk het stoepje wat daar met die uh, oh, met, de, met de, wie de wie de wagen ja. op de wegen rijdt. Ik weet helemaal niet of de weekmarkten. Nou, in, in Den Haag doorgaan. gaan de markten in ieder geval niet door oh. en heel veel gemeenten. Ook geen afval op op dit moment. Nee. Uh, ook worden de kerstbomen... Uh, kerstbomen? Nee, klopt. Nou, die die worden niet is? opgehaald. Oh. Uiteraard, die leggen mensen nu allemaal ja. op. Ja. Het gekke is, in Utrecht wordt inderdaad geen vuilnis opgehaald. Maar ze hadden wel tijd om met de scanauto's de parkeren ja. wow, te checken. Vind ik... Denk ah, ik dat gaat dan ook niet. Ik zou het even omdraaien. Haal de vuilnis op en laat de scanauto een keer thuis. Nog dat heel veel van die kentekenplaten moet je maar eens opletten bij auto's. Is... Die zijn helemaal niet leesbaar. Nee. Dat is veel waar, hè? Is dat zo, hè? Ja, ja, ja. ja want ik, heb het net, ik zal daar een lijstje mee geven. Wat de boetes zijn met sneeuw. Dat is maar, niet normaal. Maar als jij over een besneeuwde weg rijdt. dan op een gegeven moment, zeker als het sneeuwt ook. dan zit je kentekenplaat zit vol met sneeuw. Die is hey. echt onleesbaar. Ja. ja, dan zeggen ze toch nog: Jij moet er, ja. Zou het zo flauw zijn? Je? 100%. Oh. Uh, nou, de winterse omstandigheden die zorgen ook voor veel geannuleerde vluchten... en daardoor lange rijen op Schiphol. Luchtvaartverslaggever Iteke de Jong die vertelde bij Pauw en de Wit... wat haar opviel aan de houding van de KLM en Schiphol. Dat daar gewoon vanuit de leiding van KLM, die is eigenlijk totaal onzichtbaar... dat die daar niet met man en macht staan om daar toch die mensen te worden te staan. Ik begrijp dat er vanavond pas voor het eerst de veldbedden zijn opgezet. Terwijl ze 600 in de opslag... Mag hem op Schiphol. Waarom zijn die niet de eerste avond uitgezet? Ja, zo is Het veruitgesproken. Ja, schandalig. Die Pieter van Oort, dat is toch daar de CEO? Dat is de KLM-man, hè? Moet deze man niet... Uh, ja, is Schiphol dat KLM of Schiphol? Hij is Schiphol. En... Oh. Want het ding is geloof ze, hebben, ze hebben dit management. uitbesteed aan de KLM. Dus die moeten dit doen. En Ik was uh, zondagavond yeah. op de luchthaven. Je hebt op een gegeven moment die uh, transferdesk heb je. Oh, ja. Laten we zeggen dat je komt aan in Nederland en dan moet je nog doorboeken naar een volgend ja. land. Daar stonden een paar honderd man en daar moest gewoon echt beveiliging staan. Omdat iedereen was, uh, en dat was zondag hè. Dus yeah. het was pas net een dag aan de gang. Dat mensen die die, het is, uh, uh, ja, die zijn boos. Uh, mensen mitten, met uh, bruiloften, uitvaarten. Oh, het is ellende man. Ze lieten gisteren bij. Volgens mij was het RTL Nieuws, hadden ze versneld even langs die rij, hadden ze gewandeld ah. met een camera. Nou, dat was een vrij lang shot, kan ik je melden. Was... En, ik, ik heb de rij niet af kunnen kijken. Uh, we gaan even naar Gina. Uh, tenminste, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Goedemorgen, Gina. Goedemorgen, Gina. Oh, Gina. Gewoon op Hollands. Ik denk, ik maak er iets heel exotisch van, maar het is gewoon Gina. Ja, nee, Ik ben gewoon een Hollandse meid. Ja, ik hoor het. Oh, Gina nee, uit Elst. Dat, dat willen we het liefst. Hey. Precies. Uh, nou, het maakt ons helemaal niet uit. Nee, zo. Maar... Uh, bij, bij Arnhem hè, is dat Elst. Oh. Ja, precies, tussen ja. Arnhem en Nijmegen. Ja. Hey, en er staat, even kijken hoor, jij bent onderweg naar de TT in Assen? Nee joh. Ja, wij zijn onderweg naar de TT in Assen, zijn nu ongeveer in Apeldoorn. En wij starten daar met de Arctic Challenge. Maar wacht eh, de, een... de TT is in, uh, in juni altijd toch, uh, Gina? Ga je zo in ingraven <laughs> ja. met bier? Ja, <laughs> ja maar op <wij> <laughs> de camping. <laughs> dat doen ze daar toch ja, altijd ja, in ja, zes, ja. Zeker, dat <laughs> is een six -packje. Ja, maar wij hopen wel nog een rondje te kunnen uh, rijden daar op het circuit. Dat ja. is wel de bedoeling, hoor. Waarom hij... zouden zouden dat ja. doen? Een Arctic Challenge. Nou, dat is natuurlijk ideaal ja. nu. Ja. Ja. ja, precies. De ideale uh, ja. testdagen hebben we gehad. Maar is dit, ja. dit is op de motor, uh, Gina? Nee, we zijn met de auto. We hebben onze eigen auto bij ons. En die is aangepast uh, met de banden en met, uh, met verstrales en zo allemaal. Ja. We verblinden iedereen in Nederland als we ze aanzetten. Maar daar hebben we ze nodig. Om, uh, om de elanden een beetje van de weg te houden. ja. Maar uh, ja, we gaan in twaalf uh, dagen heen en weer. Maar dit, wacht even uh, hoor. we hebben het nu niet meer over assen, toch? Volgens mij, hoop ik. Nee, nee. <laughs> nee. Dit was toch vroeger op televisie, of niet? Ja, dat is nog steeds op televisie, RTL 7, zet het ja. uit. Ik kan oh. me herinneren dat Bas Nijhuis presenteerde die dat niet of zo? Bas oh, Nijhuis, ja, dat zei ja ja. ja. En dan moet je zo energiezuinig mogelijk ah, van A naar B Artie Challenge. Oh, challenge. Ja klopt, Bas, ja. Uh, Bas heeft uh, de, de presentatie gedaan in 2021 hebben wij gezien. Ja. Uh, en uh, we hebben het vorig jaar op televisie gezien, En dus, zei uh, dat willen we ook. Ja. En we konden ons nog net aanmelden, dus uh, al voor de 25ste keer, begrijp jo. ik. Wat vet hè? Dus, uh, en met wat voor auto rijd je dan, uh, Gina? Ja, onze eigen XC90, de Volvo. Ja, o, dat is het. Dat is okay. niet helemaal, uh, helemaal bestikkerd. Allemaal sponsorsnamen erop. Oh. Dus gewoon een hele karavaan. Wat maar je krijgt gewoon uh, allemaal individueel uh, je opdrachten... en uh, de plek waar je naartoe ja. moet. We hebben geen idee, gaan we linksom, gaan we rechtsom. Maar dit is uh, de start dus uh, vandaag? ja dus vandaag de vraag start zo meteen en, en uh, ja het is gewoon een hele organisatie de Arctic Challenge heet het ja maar eventjes want jij gaat nu dus richting de Noordkaap maar ik heb het idee dat de omstandigheden ja, je de, zon. Ja. de ja. omstandigheden ja. nu in Nederland die zijn heftiger dan op de Noordkaap ja, maar dat wisten wij niet toen we in maart ons opgegeven nee, hebben. Nee, dat is ook waar. Ja, je had beter op en neer naar Maastricht kunnen rijden, dan heb je een grote ja, maar, uitdaging. Maar, nee, maar dat is juist He, de uitdaging. Maar... Heb je naar nou Maastricht gereden? Ja. Ja. Nee, maar dit is wel waar zin. En dat doe je samen met je man dan, uh, Gino? Ja, samen met mijn man, robot. Die zit hier uh, naast mij. En uh, ja, we zitten gewoon uren achter elkaar in de auto Leuk, om, uh, om, om het te doen. En uh, we hebben ons koffiezetapparaat bij ons, ons postieapparaat hebben we er bij ons en, en nog veel ja. meer. Nou, weet je wat we doen, uh, Gino? Laten we dat even... Even afspreken, want jullie zijn twaalf dagen onderweg. We gaan jullie wellicht halverwege, maar sowieso aan het eind van de rit gaan we jullie eventjes contacten om te horen hoe het gegaan is. Ja, wat leuk! Oh, dat is leuk. Dat ja. is prima. Even, ja. We zijn gewoon ook wel nieuwsgierig of het allemaal gaat lukken. Maar ja. ik, ik heb er, als ik jou zo hoor, alle vertrouwen in. Ja, nou, wij ook. Hey. wij zijn helemaal, uh, helemaal voorbereid. En, uh, uh, ja, het is gewoon een uitdaging. uitdaging met z'n tweeën zo lang in de auto en al die opdrachten die we moeten doen. Ja. En de weersomstandigheden. En, en hoe de en, en wegen zijn. En Geen hoe, idee. Hoeveel teams doen er mee, weet je dat? Ja, uh, wij zijn team 46, dus ongeveer zoveel. Oh ja, oké. Okay. Uh, nou, uh, Gina, de eerste prijs is al binnen en dan ben je nog niet eens begonnen aan de ja, challenge. Ja. Je bent vandaag officieel de eerste luisteraar. Hoe vind je die? Top, en misschien zijn er nog wel meer mensen onderweg nu die uh, ook gaan rijden. Want ja. we moeten allemaal om half acht in uh, in oh, Assen zijn. Zo, we gaan doorrijden. Ja, nou, ik, ik weet Arctic Challenge, deelnemers, dat zijn allemaal ja. vijf jaar geluisteraars. Zit je, zijn, uh, die zitten ja. bij deze ochtendshow. Nou, dan doe ik ze bij deze alvast te de groeten. En nou. Jij hebt al zoveel vrienden gemaakt, nog voordat je begonnen bent. <laughs> hey, uh, zet, dat is mooi. Zet hem op, doe voorzichtig en we spreken hier ja, dan. doen dan. we. Oké. Okay. Okay. Gina, doe. Gina Wieleman, op weg naar de Arctic ja, Challenge. Wel. En daarmee de eerste ja. luisteraar. Het is een feit. And Alan Walker is here A heartbreak melody da <laughs> da is het geworden. En wij waren net eventjes benieuwd uh, of uh, bijvoorbeeld de of die ja. doorgaan. En dat is het leuke dat uh, ja, uh, we staan overal aan. daar zijn er nog één van nee, Nederland. Dat blijft uh, ja. Ook op de markt. Of de mart zeggen zij zeg, geloof ik zelf altijd. Uh, Rogier, goeiemorgen. Hele goedemorgen goedemorgen uh, Op de markt vandaag. Ja, en, en niet op één markt. Uh, op drie markten. Nee joh. Maar wacht eventjes. Hoe, op, doe, je, hoe ja. doe je het dan? Uh, ja. Ja, wij, wij hebben een bedrijf, zeg maar, uh, waar, en, en wij hebben drie verschillende treintjes, noem ik het altijd, ah. en, en, en die rijden naar drie verschillende locaties okay. vandaag. En jullie doen kaas, hè? Ja, wij doen kaas, ja, eigenlijk zijn we kaasspeciaalzaak op de markt. Ah, kijk, en hoe heet jullie uh, Rogier? Hij heette de gooise boer. Ah ja, dat is, ik ja. heb tegenwoordig het idee dat als je ergens Goois voor zet... Dan, uh, dan kan je in ieder geval de prijzen het is zeggen, wat bij de vis Spakenburg is, is ja. ja. de kaas ja. ja, Dat is wel grappig, want wij komen uit Spakenburg... maar het bedrijf is ooit gestart in Huizen. Oh. Oh. Ja. En, en, en dat is sinds uh, 1960. Dus we oh. doen het al een poosje en uh, toen was het nog betaalbaar in het gooien, hoor. Dus oh, ja. je bent gewoon echt wel een origineel uh, gooise kaasboer. Vanuit huis wel, maar Tij we hebben ons pakhuis nu ja. wel in Bunschoten lekker centraal. Maar sta je uh, ook wel eens achter de kraam? Ja, zeker. Ja, absoluut. Nou, mag ik één vraag stellen? Komt er wel eens een bekende Nederlander aan je kraam? Ja. Ja, ja, wij hebben wel verschillende bekende Nederlanders, ja. Oh, nou, ik ben benieuwd. Er noem, noem, noem, noem is een paar. Ja. Uh, ja, nee, dat mogen we niet doen, hè? Nou, Weet je wat? Ah, je ja, hebt ja, toch geen beroepsleven van Marco, man. man? Nou, ja. hey, luister, We ja. zijn toch een soort van dokter Rossi, Ik hoor. Dus verkoper. Dus, uh... hey, luister even, kaasverkoper. <laughs> Doe dan alleen de voornaam. Ja. Doe dan alleen de voornaam. Dat oh, kan ja. Altijd. Dus een bekende naam, een bekende Nederlander, alleen de voornaam. Nee, joh, want ze vertellen echt alles tegen ons. Het is echt. We, ja, maar... we horen dingen, we weten waar het uh, contante geld ligt. Uh, nee, uh, dat is wel. echt. Nee, maar dit is natuurlijk. Nou, mensen echt wel heel veel. Je bouwt een Dus dat is heel leuk. Je bent er elke week, je staat elke week op dezelfde plek, dezelfde mensen. Maar ik kom ook wel eens bij. Ik kom, volgens mij was ik bij aan de kraam, want dan gooide ze kaas. Moest dat ook wel eens in Nijkerk? Ik haal altijd het dokker maar dip hou ik bij je. Oh, die is goed, die is zo lekker. ja. Niet aan te slepen, dokker maar dip hou op ik heb daar nog nooit aan de kraam gestaan en gezegd van, joh, weet je waar mijn kont aan het geld ligt? We hebben nooit dat. Nee, maar we horen ook ernstigere verhalen als mensen ziek zijn. Ja, je het altijd? Je hebt korte contacten, en, en, maar het is wel elke week. Dus je bouwt echt wel iets op. En uh, nou ja, goed. Ook bekende mensen vertellen wel eens iets. Ja, dat, uh, nee, ik snap het wel, Roger. Het is goed oh, om te horen oh, dat de grote kaasboer... nummer 1 uh, zender uh, te gaan verkondigen lijkt. Nee, me niet nee, ja, je hebt ook gelijk. Maar het is goed om te weten dat bij de gooienzige kaasboer dat je ja. geheimen zijn veilig. Ja, die kan je daar rustig. Oké, ja. ja. delen. Hé hey, uh, Rogier, maar jullie staan er gewoon vandaag. De markten gaan gewoon door. Dus in ieder geval de regio waar jullie staan. Ja, en het is natuurlijk per collega, uh, ik, ik kan natuurlijk niet voor mijn collega's spreken, maar uh, je materiaal moet goed zijn. Ja. Uh, je moet handel hebben kunnen kopen, dus als dat uh, niet kan, dan, dan kan je de afweging maken, want we zijn allemaal klein, kleine zelfstandigen, dat je thuis blijft. Uh, maar wij hebben wel zoiets van, ja, weet je, de Albert Heijn ja. is ook niet dicht. Dus uh, <lacht> laten gewoon, wij ook uh, gewoon komen voor de mensen die er zijn. Met je kar de weg op, op het e. Ja, en dokken met je alleen bij ons kopen, dus ja, niet in de supermarkt. Ah. Dat is alleen maar bij jullie, hoor. Ja. Maar het is toch hetzelfde als heksenkaas? Ja. Oh, dat vind ik nee, wel lekker. Nee, het is anders. Het is echt wel beter hoor. En het is echt iets voor de Kaas-speciaal Laat ik dan gelijk maar even. En heb je ook pinda kaas? Ja, dat hebben we wel, maar dat heb ik gewoon thuis. Ik is hier gewoon op de markt met de kaas, totdat het zoveel snel valt dat de klep vanzelf dicht gaat, natuurlijk. Tot die tijd kan je daar gewoon terecht. Dankjewel, Roger. Succes vandaag werk ze. Wat voor weer het dan precies wordt, dat vragen wij even aan. De beste weerman, hè? Hebben de beste weerman hebben wij vanochtend. Ja, dat kunnen we wel stellen, toch? Wij hebben vanochtend bij ons. In de studio hebben we. Uh, uh, ja, dat is wel heel grappig. Uh, Robert de Vries is jouw echte naam, hè? Ja, zeker. Daar ja, ja, wordt zoveel grappen over gemaakt. Ja, dat wil ik zeggen. Maar Zo flauw. Maar is het dan dat jij op basis van je achternaam dacht. <totstuk> ik word Weerman? man? Of Daar hebben ze hem op aangenomen, denk ik ook, hoor. Dat <totstuk> ja, kan, kan dan. kan door, hè? Ja, Hé, <totstuk> ja. hey, maar dit wordt een bijzondere dag deze woensdag. Uh, ja, zeker. Want uh, het is eigenlijk op dit moment alweer aan het sneeuw in het westen van het land. Ook in het noorden valt uh, sneeuw. En ja, dat gaat de komende uur over de rest van het land uitbreiden. Dus die is niet voor niks weer code aan je afgegeven. Dus het wordt echt alweer eventjes een linkerboel. Oké, okay. okay. maar de, de, wordt het echt zo erg als dat voorspeld is? Of wel, hoe zien jullie uh, het sneeuwgebied dat nu aankomt? Hoe zien jullie dat? Nou ja, we zijn natuurlijk al een beetje getraind natuurlijk... Hè, de afgelopen dagen op al die gladheid en die sneeuw. Uh, maar er gaat toch echt wel weer zo'n 3 tot 5 centimeter van. Op, op sommige plekken nog wel meer. En dat is echt wel uh, vervelend op de weg. Dus ja, misschien maar met arschleen naar het werk of iets dergelijks. Uh, dat is wel beter dan. Maar als ik hoor 3 tot 5 centimeter natuurlijk, het is heel vervelend. Maar het voelt niet als. Uh, nou, niet, pff, uh, je denkt niet, van dit wordt de ochtend des doods. Nou, je moet je voorstellen, het, kijk, het gaat eventjes heel hard sneeuw. Het ja. zicht wordt ook heel slecht. Het waait ook best wel stevig. Dus die sneeuw die stuift ook een klein beetje op. Ja, ja en uh, ja, dat vinden wij in Nederland toch best lastig op de weg en dat levert toch vaak wel een hoop ellende op. Okay, dus Ga je dat... ook van die sneeuwduinen krijgen? Want dat hoorde hoor ik nee. iemand zeggen gisteren. Nou, misschien een beetje langs de kust, maar ja. over het algemeen... waait het daar nog net niet hard genoeg voor. Okay. Uh, maar ja, het is zeker een ding om weer te gaan opletten. Oké, okay. uh, nou dat is voor vandaag. Uh, code oranje afgegeven, dus als thuiswerken kan... Uh, ja. is dat wel aan te raden. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die uh, wel de weg op moeten. Wanneer zijn ze er vanaf vandaag? Nou, het blijft toch nog wel een beetje slepen hoor. Want de volgende storing staat eigenlijk op vrijdag alweer op programma. En dan zou het in het noorden van het land flink kunnen sneeuwen. Elders weer regen. Dan is het weer eventjes wel droog. Maar in het weekend lijkt het weer te gaan vriezen. En dan mag naar zondag misschien wel min 8. Dus ja, dan gaan al die natte weggedeeltes. Weer op gaan die weer opvriezen? Ja, het kan nog weer heel koud worden. En volgende week, ja, dan gaan die modellen nog alle kanten op. Want die vrieslucht blijft heel dichtbij. Dus het wordt een beetje een strijd, tussen die zachte en koude lucht. Dus ja, misschien wint die koude lucht wel en dan hebben we volgende week gewoon een hele winterweek. En dan zie ik aan jouw gezicht dat je ervan geniet. Fantastisch het Is dit. toch leuk man. Het is toch hartstikke leuk. Maar als ik zeg ja. elf steden tocht. Nee, daar gaan we nog niet aan beginnen. Sorry. Oh, okay. daar gaan we nog niet aan beginnen. Nee, nee, nee. Ik denk nee. dat daar ook te veel sneeuw voor ligt. Toch? Nou, nu? ik denk nog zoveel sneeuw ligt op de weg, wordt allemaal gereden. Kun je elf steden tocht op de weg? doen. Ja. ja, nou, je, hey. als zo door <laughs> uh, wat een goed idee. Ja, dat is alvleugel. Afwonderen, over de A4. Laten we daarvoor gaan. Nou, uh, Robert, dank dat je ons even bij wilt praten over de actuele ja, sneeuwsituatie op dit moment in Nederland. En het advies: blijf dus uh, vooral, uh, doe voorzichtig als je de weg op gaat. Iets minder haast vanochtend. Je kan beter iets later komen dan helemaal niet aankomen op je plaats van bestemming. Uh, Vijf voor half, zeven de tijd. En Miley Cyrus nu te horen in de ochtend show met End of the World.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 Not the end of. Sneeuw, valko, koud, oranje. En dan zingt Miley Cyrus ook nog eens een keer end of the world. Zo uh, so vaart zal het niet lopen, hoop ik tenminste. Het is drie voor al zeven. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow. Voor deze woensdagochtend het laatste nieuws is onderweg. Ja, sommige inbrekers zijn niet heel erg snugger. Ik vertel zo waarom. En lekker naar de wekker. Heb jij hem al? De officiële ochtendshow badjas? Nee? Je kan hem zo meteen winnen hier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 En dan natuurlijk de grote vraag, hoe is het op de weg? Het valt eigenlijk wel mee, Goedemorgen. Begin op A7, Herenveen groningen bij Hoogkerk, 5 minuten. A7, Hoorn-Zaanstad bij Zaandijk, 13 n 31. Leeuwarden-Drachten bij Websterhoek, 6 minuten. En de N358, Friese palen Holwert bij Ternaard. de vertraging, 6 minuten. Het is 4 over half zeven. tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. Lorentien, goedemorgen. Goedemorgen. In bijna het hele land geldt nu code Oranje vanwege de sneeuw. Behalve in Limburg en op de Wadden. De NS heeft een winterdienstregeling ingevoerd en dat betekent dat er dus ook minder treinen rijden. En wie ondanks het thuiswerkadvies toch de weg op gaat, die moet zich volgens de wegenwacht goed voorbereiden. Die adviseert om in ieder geval een warme jas mee te nemen en je telefoon van tevoren op te laden. Ja, en het winterweer kan er ook voor zorgen dat je voor een leegschap komt te staan in de supermarkt, omdat het misgaat bij de bevoorrading. En volgens een aantal media heeft het vooral bij Albert Heijn, uh, ja, gaat het daar mis. Daar, uh, zij hebben de meeste last van. Oh ja. Ik een beetje verkouden. Uh, ja, ik ben echt heel verkouden. Ja. Zit je ne je neusje dicht? Hè? Ja, de hele tijd. Ja, ik snuit wel, maar ja. Oh jee. Moet je van neuspray? Ja. Uh... Ja, ga ik zo even doen. Ja. ja. Door de gladheid raakt het strooisout in veel plaatsen op. Onder meer in Barneveld, Bergen en Leiderdorp is de voorraad zo laag dat alleen de belangrijkste wegen nog worden gestrooid. Dus woon je daar, let een beetje op. Enkele gemeenten hebben strooisout wel bijbesteld, maar maar sommige leveranciers die zijn gewoon helemaal uitverkocht. Oh. Ik kan dus ik me herinneren dat er uh, vroeger van die gele bakken stonden, waar je dan uh, zelf zout ook nog steeds. Oh, oh, bij bruggen ja, ja, ja. oh. Ik heb ze niet meer gezien uh, al heel lang. De ons was er natuurlijk weer net oud en nieuw geweest, dus die was weer vernieuwd. Ah, opgeblazen en zo. En dan denk je op dit moment, ja, pot potverdomme klerenleiers hadden die gedaan. Nee. Ja. Nou ja, en door de sneeuw vliegen de sneeuwruimers... maar ook de sleetjes en de warme kleding de winkels uit. Zo verkopen de bouwmarkten van praxis vier keer zoveel van dit soort artikelen... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En bij Decathlon loopt het ook storm. Tien keer zoveel op dit moment. Ik heb een uh, mini uh, sneeuwschuiver in mijn ah, auto ja. liggen. Een mini sneeuwschuiver... <laughs> Zo, ja, zo'n. Wat, wat moet hij in je auto doen? Nou, moet heel toch thuis vaak hebben je, nou, Luister, als je weleens we weg wil rijden, dan, weet je, dan gaan je banden slippen. Oh! En dan kom je niet weg. En ik heb nu een sneeuwstout. Nou, dan, wat, je staat altijd te hannen. Nou, jij hebt achterwielaandrijving En dat is ja. echt wel. Als het glad is, is dat, is dat vervelend. Ja. ja, en geen winterbanden. Echt? Ja. ja. Dat zo. Ja. Ja, maar je bent zo gevaarlijk voor andere mensen op de weg. Ah, ik denk, ja, maar er zijn ja, er je bent mensen. ook een gevaar voor een ander, Rick. Met dat zei ik net. Van jou. Nee, ondanks, ja. maar ik ben natuurlijk een gevaar voor een ander. Maar luister, ja. niet, niet iedereen kan... Uh, ik denk dat wel meer mensen geen winterbanden hebben. Ik denk dat het grootste deel van Nederland rijdt zonder winterband. Want dat is gewoon a, heel erg Het is erg hartstikke duur. duur. Ja. En, uh, je moet het maar kunnen betalen, willen betalen. Ik heb het ook jaren niet gedaan. Ik heb stom toevallig dit jaar dacht ik, ik doe het weer eens. Ja, en volgend jaar ga ik het wel doen als ik het kan betalen. Nee. Maar, uh, <laughs> nee, maar dus als, als ik dus uh, toevallig vond ik van de week ergens. Kon ik kon niet weg. En wat ja, had ik dat scheppie bij me. Ja. Nou, dan ga je even scheppen. En weg. Ideaal. Ja. En je kan nog eens een helpen als je onderweg bent. tipje van mij, hè? Ja. En hebben jullie ook een tas bij je met uh, mutsen en sjaals... En, en de handschoenen in ja, ja. Nee. de auto? Uh, nee. Nee? chips. Ik heb alles bij me. Ik bedoel, ja, je uh... weet het niet, hè, wat er gebeurt. Ik kan misgaan, ja, nee, je Ik hebt heb alles bij me. Je moet voorbereid op weg gaan ja. eigenlijk. Een inbreker die gisteren de kassa van een restaurant in Venlo leeghaalde... Die, uh, ja, die moest zo nodig naar de wc... dat hij oh. voordat hij ging vluchten nog even naar de wc ging. Nou, ondertussen zag de eigenaar van de zaak op zijn telefoon... hé, hey, er is een inbreker. Uh, hij gaat daar snel naartoe. Zijn vrouw belde ondertussen de politie. Nou, die eigenaar die komt aan bij die zaak. Begon te toeteren in de hoop dat die inbreker dacht van... eng, wegwezen. Maar uh, ja, die inbreker die kreeg toch een soort van de scheid. Hij verstopte zich dus op het toilet. Hij was er toch al. Ja. Dus die eigenaar gaat naar binnen. En uh, toen hebben ze nog een soort van een gevecht gehad, een worsteling... Uiteindelijk is die inbreker wel ontsnapt, maar hij is toch weer gepakt door de politie. Ja, ja, ja. ik ben het Ik snap helemaal niks van. Heel heel duidelijk vrouw. Nee, niet helemaal niet zo. Dit is ik, typisch mag ik, mag ik. Dit is een typische vrouw. Dit is echt zo. een vrouw Je mag, je mag niet zo je je Het was een mooi verhaal. Hij had dus niet maken. naar de wc moeten gaan. Oh, oh dat oh. was maar Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay. uh, Florentine, dankjewel. Zal meteen kans op de badjas. Lekker naar de wekker komt eraan. In my body with your fingertips. I know what you're feeling, and I don't. Every second let you with me Het is over half zeven tussen de ochtendshow van 5.38... en je weet, op dit tijdstip is het de hoogste tijd om eens even aan je voor te stellen... welke twee liedjes er vandaag centraal staan in... Lekker na de wekker. Uh, ja, het is... Uh, ik, ik kan er niet omheen vandaag. Uh, het, het wordt een sneeuwdag en het land ligt echt op zijn gat. Uh, en uh, we dachten, ja, misschien is het leuk om even twee liedjes uit te kiezen... die daar op de een of andere manier een beetje op slaan. Uh, eerste optie vandaag is van voorner... Nou, dan voel je hem al aankomen. Oh jee, cold as ice. altijd. Nou, als dat uh, de plaats van je keuze is. Een 1 naar de studio appen via de app van 538 en dan stem jij op het liedje van Forner. Daar zetten wij tegenover. Ja, textueel heeft het niks met het weer te maken, maar de naam van uh, de artiest is zo grappig in dit geval. Snow! Informer, als dat uh, de plaat is die je graag wil horen... dan moet je even een 2 naar de studio sturen... en gaat je stem naar 2, uh, dat is meneer Snow, want zo heet hij. Dus laat maar weten welke plaat vind je het leukst. Voor de coldest eyes, een 1 naar de studio appen... en je stem gaat naar dat liedje, of Snow Informer. Dan ga je voor de 2 in beide gevallen... maak je kans op onze officiële ochtendshow, Badjas. En die is er in groen en paars. de Purple Disco Machine, Substitution, om exact kwart voor zeven. Wat is er lekker na de bekken. Nou, we gaan eens eventjes kijken waar de meeste stemmen op binnen zijn gekomen vanochtend. Wij hadden uh, ja, wat liedjes over het weer in de aanbieding vandaag. Snow Informer, dat was optie 2 vandaag. En Forner Colders dat was de eerste optie. Uh, Ramon uit Zwaag, goedemorgen. Goedemorgen. En onderweg, zo te horen. Ja. Ja, hoe is het daar in Zwaag? Oh, wel. Is het een beetje te doen? Uh, op dit moment nog wel. Is een beetje, ik moet een beetje binnendoor, maar... Uh... Het gaat allemaal nog wel, tot, tot nu toe. Oké, okay, wat het advies was om thuis te werken, Ramon? Ja, maar in mijn werk gaat het allemaal niet zo, zo makkelijk. Wat doe je? Ik ben uh, al aan montagemedewerker. Ja, ja, nee, dat is, je kan moeilijk tegen mensen zeggen kom maar even langs met de klus. Ja, dat nee. is eh, uh, dat, dat, dat zou zelf zouden kunnen, zou het zo makkelijker zijn, uh. ja. maar vind je de, heb je zoiets van nou de balik van, of vind je het eigenlijk wel prima? Uh, ja, ik vind het wel prima. Dus uh, we hadden wel een op vast te knopen in mijn werk. Dan nee. uh, we, we pakken we een uh, kant waar het niet zo slecht is, zeg maar. Dat valt allemaal nog wel mee. Nou, jij komt er wel, dat hoor ik wel. Hé, hey, uh, Ramon. Wij hadden vandaag uh, twee liedjes in de aanbieding die uh, betrekking hebben op uh, de slechte weersomstandigheden: Forner, Colder's Ice en Snow met Informer. Kijk, ja, hebt voor optie twee. Je gaat voor de replaat voor de uit de 90s. Ja, die. Uh... Sowieso in mijn tijd, toen uh, kon ik het hele nummer kon ik al mee uh, zingen. Echt? Ja. Ah, doe even een stukje dan. Nee, dat doe ik niet. <lacht> <hijen> <hijen> ja, iedereen kan informatie. Maar dan, en dan krijg ik nog likkie boemboem boem, maar, ja. uh... maar wat, uh, wat doet u voor het likkie boemboem? Ja, nou, dat wil je niet weten wat u ja, voor ik wil wel doen. weten wat u voor de likkie boemboem Maar, maar uh... Ik ben heel goed in de likkie boemboem, maar... <laughs> iedereen houdt wel van likkie boemboem. Ja, ah. ik ben gek op likkie... Uh, Flo, ben jij gek op likkie boemboem? Ja, ik ben ook gek op likkie boemboem. <lacht> <lacht> uh, in iedereen schelde een beetje ja, ja. snel Ja, uh... toch een beetje informer, uh, als ik het zo hoor. Uh. Maar goed, uh, <lacht> jij zegt doe maar niet op de radio. Doen we niet hmm. nee, okay. over daar. E hey, een groen of een paarse badjas? Yes? Een paarse, er alsjeblieft. Hij komt eraan. Veel succes. Rij voorzichtig. En, voor zich en uh, nou, hier is hij dan. Likkie boom boom Je bom Take the man In Say that I'm a snowman, I a glam I like it boom, boom, damn Take down my nose, <laughs> say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane I like it boom, boom, damn Please I don't know for me, now they blow down my door Rainy car through, through my window So they put me in the back of the car at the station From that point, I'm going my destination Where the destination is, you're not a easy tension Where the look on me front, look up me bottom So in farmer, you know Say that I'm a snowman, I'm go glam I like it boom, boom, damn Take man, on the city, then I'm miss, <laughs> storm somewhere down the lane. I like it boom boom I'm in farmer You know, say that I'm gonna storm and play I like it boom boom Take man, on the city, then I'm miss, storm somewhere down the lane. I like you boom boom so, we keep on going so because them all, they think have more power They're born to form, they say they're born to warm If I want to use it, what's the I may call me lover Love will be calling on, ones won't tell me I'm in mean, love, I my heart down to my belly Yes, the that I'm a me, I'll be cool and deadly. It's the one empty shine and the one that is snow Together we all have a tornado In promise, you know, say so that I'm, assuming, I'm a glam. I go play glam I'll keep on going there the man that I'm I like you boom boom, in from you know, stomach, that I'm a I like it, damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the bottle, the drink, for the woman who I can't stand it. And say where you come from People them say you come from Jamaica But me born and maids and they get on to know what you know People are people man is all I'm annoying My shoes and them say roppin' And my toes just a show When me a ball and other ones you run to So inform You know say so that I miss to I go glam I like it boom boom damn Take them on say, so me say say that I miss start And stab somebody at the end I like it boom boom damn farmer. You know, say so that I'm a snow me, I got plans. I like keep boom boom down. Take the man, now say that I'm a snow me, start to rumour down the and I like boom boom down. Come with a nice young lady, intelligent. Yes, she jungle in a hurry. Every me go, me never left her at all. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a danceline, in a nicheana. You never know, say that I'm a snowman, I'm a bum shacker, tell me never leave a down fret and now I'm can't bore a tongue, you say that I'm a snowman, I'm a reaching out of tongue, so in farmer, you know, say that I'm a snowman, I'm a blame, I'll keep on bum damn, take the money, say, say that I'm a snowman, start to scum with Adelaide, I keep on bum damn, in farmer, you know, say that I'm a snowman, I'm a blame, I'll keep on bum damn, take the money, say, say that I'm a snowman, start to scum with Adelaide, I'll keep on bum damn, why I worry?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 for won't turn in former in former you know say that I'm miss <laughs> stomach me i keep on the now check that miss on me start somewhere and in and keep it down now in you know that I miss i keep on the now check that my miss me start somewhere in Hallo, hey. en uh, informer in uh, de 35e show. Ik, in mijn beleving ging die iets, was hij iets anders deze, het einde van deze plaat. Maar uh, hij hey, is, is ineens momen. klaar, toch? He? Hij is er gewoon ineens klaar? Ja. Ja, is dat. Uh... Ja, ja. Oh, ik dacht dat er echt een eind aan zat. Maar, oh, staand eind. Dat dacht oh, ik Sta een staand eind. Zo, <laughs> nee, <laughs> nee, nee, Had nee. ook leuk geweest. Maar dat kunnen we gewoon, als je dat nou in de computer zet. dan kunnen we dat gewoon voortaan achter ja. elke plaat. waarvan je denkt, "Nou, oh, ja, het einde eind En als er een staand eind is, dan start je dat gewoon in. Da -da -da -da -da, <hijen> Goed idee. Ja. ja, gaan we aan werken. Hey, straks vervolg van de Ochtendshow. We gaan onder andere kaarten weggeven voor de vrienden van Amstel Live, editie 2026. Dus en we hebben zo nog een hele leuke wedstrijd. Uh, ja, oh, ja, dat is, ja, ja. Ik doe net heel verbaasd, maar. Nee, ja, ik moest even denken. Maar we hebben inderdaad, we hebben een, een leuke wedstrijd uh, gaan we optuigen. We gaan op zoek naar uh, de mooiste, uh, Sneeuwpop van Nederland. Ja. Het kan je ook is, de he? leukste zijn, of ludiekste. Of, ja. Dat is een klein uh, beetje. Aan, uh, tenminste, de aanleiding was uh, dat wij gisteren belden met uh, iemand uit Staphorst. die daar bezig is om de grootste ja. sneeuwpop van Nederland uh, te bouwen. Uh, die gaan we ons uh, later vanochtend nog even spreken. Want ik heb begrepen dat zij zo goed als klaar zijn met ja, okay. die Ja, uh. Ja, en uh, wij hebben gisteren nog een poging ondernomen, uh, Florentien, Rick en ik. om uh, ja. um, uh, uh, daarbij in de buurt te komen, laten we ja. zeggen. Bij die ja, ja, ja. Nou, ik, ik denk, denk dat, dat, dat het centimeters Dat gaat op elkaar niks. Maar dat zie je zo. Dat gaan we zo meteen online zetten. We zijn nu de laatste hand ja. aan het leggen aan oh, deze okay. documentaire over de sneeuwpop. No. Uh, dus dat kan je straks terugkijken. Ik denk dat dit nou... een andere tijden wordt. <lacht> dit wordt een andere tijden documentaire. Is dit zo... Uh... De sneeuwpop van Hilversum. Ja, ja. ja, ja. Maar jullie... Andere tijden sneeuwpop wordt <lacht> het. Ja. Ja. We, we zijn gisteren de, de sneeuw ingegaan. Maar ik was eigenlijk vergeten dat we het zouden doen. Dus ik ben gisteren de auto ingestapt zonder dat ik laarzen erin had gegooid. Dus ik stond gisteren met mijn Nike stond ik echt in 20 centimeter sneeuw. Ja, ik had echt, mijn voeten was. Ik zei, ik heb de hele dag natte voeten gehad. Echt waar? Ja. Je doet toch gewoon thuis een andere sok aan. Ja, maar ik moest nog door. Ik had nog oh. meer afspraken die dag. Dus oh, okay. uh, ja, dat is niet fijn, kan ik je melden. Nee. Nou, ik weet zeker, Florentine heeft ook een, andere, een paar schoenen in je achterbak liggen, toch? For ja, oh, ik ja. heb alle, allemaal spullen nu in de achterbak. Oh. Maar ook pas sinds gisteren, Ja, ja. Nou, uh, we gaan, oh, ik, Er komen nu al foto's binnen van uh, ludieke sneeuwpoppen. Nou, kijk, leuk, man. Ja. Maar dat wordt, uh, ja... Ik weet, het, wat lastig is aan uh, deze foto's, alleen is niet te controleren... of deze mensen de, de sneeuwpop zelf gemaakt hebben. Nee, of dat ze ergens langs rijden en... Dat uh, maakt niet uit. Nou ja, en ik, ik, ik, dit zijn van die... Je moet maar even kijken in de appbox wat er nu binnenkomt. Dit is uh, bijvoorbeeld: het zijn eigenlijk twee mensen in de. Uh, al, al, die zijn zeg maar al seksend in sneeuw uit. Ja, ja leuk. Oh, die vind ik leuk. Ja, ja, eentje gebeld. met hele grote borsten. Ja, ja. Oh, ja, en rode lippen. Ook nog. Zo. Ja, die lijkt me die ook die wel Die andere twee, dat zijn er twee. Ja, nee. maar ik weet zeker, er zijn zoveel gave sneeuwpoppen gemaakt. Als je een mooie sneeuwpop hebt gemaakt, dan mag je hem doorsturen. En wat staat er tegenover? Ik heb geen. badjas? Nee, we hebben het vijfde winterpakket. Oh, we hebben een winterpakket? we hebben een winterpakket. Alsof we een winterpakket hebben. Wat zit er in het winterpakket? Een badjas? Een badjas. Nou, je maakt kans op het winterpakket.